Kees Groot met het NOS-journaal. Sint Maarten gepasseerd. Volgens de commandant van de Koninklijke Marine... heeft de storm geen extra schade aangericht op het eiland... dat al grotendeels is verwoest door orkaan Irma. Gisteren werd duidelijk dat José ten noorden van de bovenwindse eilanden zou passeren. Uiteindelijk bleef de kern op ongeveer 120 kilometer van Sint Maarten. De marine wil zo snel mogelijk verder gaan met de hulpverlening op het eiland. Koning Willem-Alexander arriveert de komende dag op Curaçao samen met minister Plasterk. Ze zullen daar in een ziekenhuis slachtoffers en patiënten bezoeken die zijn geëvacueerd uit Sint Maarten. Ook worden ze door de marine en de meteorologische dienst bijgepraat over de situatie op de Bovenwindse eilanden. Op Curaçao wordt bekeken of het mogelijk is voor de koning om naar de getroffen eilanden zelf te gaan. In het zuiden van Florida worden windstoten met orkaankracht gemeten. Het zijn de voorbodes van Irma, de orkaan die eerder veel schade aanrichtte op Sint Maarten. President Trump heeft iedereen opgeroepen weg te gaan uit de baan van de orkaan... en zich geen zorgen te maken over bezittingen. Hij beloofde dat de schade snel zal worden hersteld. In totaal hebben 6 miljoen mensen het advies gekregen te vertrekken. Irma lijkt haar koers iets te hebben verlegd. en Daardoor zou niet Miami, maar Tampa de grootste klappen krijgen. Sloane Stevens heeft de vrouwenfinale van de US Open gewonnen. De Amerikaanse was in twee sets veel te sterk voor haar landgenote Madison Keys. In de tweede set wist Keys geen enkele game te winnen. De wedstrijd in New York was in minder dan een uur afgelopen. Het is voor Stevens haar eerste Grand Slam titel. Het weer, de minima liggen tussen 7 en 11 graden. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag is er soms zon en valt er nog een enkele bui, vooral aan de kust. Het wordt 17 tot 19 graden. S'avonds gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee. Zandvoort. En zomerhit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 Pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que la sola es cría bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo pegando, poquito a poquito. A mi boca lugares favoritos, favoritos favoritos, pasito a pasito, suave sabecito lo vamos pegando, poquito a poquito.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 I'm gonna turn the pages We're gonna send in We're dashing our seconds and routes of a lifetime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 I see you Facing the Strangest of Places Down on the Underground Station As by. But I get A mad Sense of Danger Feel like My heart Couldn't Take it Cause if We met We'd be Strangers You And us. Still Out December song. Just wanna be